Hallo Nutini en de nieuw shoes hier bij PZN. Omroep Venlo FM. Ja, even geen, geen weerbericht. Want jullie kwamen dus met een, met een gast voor de telefoon in één keer aanzetten. Ja, wij wil we... al eerst Niels Fleuren doen, maar hij uh... ja, sms, smsde mij net. Wie? Niels Fleuren? Niels Fleuren, ja. Heb jij 06 van Niels Fleuren? Ik heb een 06 van jij Niels Jij, stalker. Ik stalk hem helemaal niet. Nee, daar. Zou... Nee. Maar uh, toen moesten hij op zoek naar een alternatief. En we hebben Shorts Verdelligen van de Shorts een hele goede avond. Goedenavond. Hebben wij nou echt Georges Verdella aan de telefoon? Van Eredivisie Club VVV? Ja, ik ben echt een Verdella van VVV, dat klopt, ja. Ja, ik wil dat toch altijd even controleren. We hebben even geoefend voor je, we gaan nu even voor je klappen. Om je alvast nou. wat, wat te moeten, moeten geven voor morgenavond. Ja, fantastisch, fantastisch. Hoe is het ermee, Georges? Ja, prima, zeker natuurlijk. Beetje zenuwachtig? Nee, nee, nog helemaal niet. Ik denk, uh, de wedstrijd is morgen pas en uh, zenuwachtig zal ik ook niet zijn. Natuurlijk, wel een beetje, een beetje spanning altijd. Dat, is, uh, dat heb je altijd wel, maar uh, nee, zenuwachtig niet. Maar het is, het is niet tegen Emmen of, of tegen uh, ja, Kanbuur. Uh, of zo. Het is, is echt, echt tegen AZ, hè? Ja, dat is wel even een ander tegenstander dan dat je gewend bent, natuurlijk. Uh, maar uh, ja, ik zie het niet als iets uh, waar je bang voor moet zijn of zo. Je moet het gewoon als een uitdaging zien. Dus uh, wat dat betreft is het volgens alleen maar fantastisch om tegen zo'n. Uh, zo Toe spelen. Ja, is het beseft er al binnen de club dat het nu ook echt Eredivisie is? Ja, natuurlijk inmiddels wel. Ik bedoel, we hebben al een week of zes voorbereiding erop zitten. En dan ga je toch naar die, naar die competitie toewerken. Dus uh, we beseffen met z'n allen zeker wel dat we nu Eredivisie spelen. En uh, nou, dan zullen we het uh, ook tegen, tegen betere ploegen moeten laten zien. Ja, inderdaad. Waaronder dus morgenavond uh, AZ. Uh, kun je alvast een tipje van de sluier uh, uh, oplichten? Ja van Gaal zei: Ik hoop niet dat ze al, al te verdedigend gaan spelen. Wat gaan jullie doen? Ja. Nou ja, ik ga daar niet te veel van zeggen natuurlijk. Maar uh, ja, het lijkt wel duidelijk dat uh, de dat AZ gewoon een hele goede tegenstander is. Dus dat wij uh, toch in onze speelwijze uh, moeten proberen hun spel een beetje uh, um, ja ehm. Um ja, hun aanval een beetje tegen te houden, zeg maar. een beetje proberen hun dat, dat zij niet, niet goed in hun spel komen. Dus wat dat betreft zullen we toch wat, misschien toch wat verdedigend moeten spelen... Dan, dan dat we normaal gesproken andere jaren gewend zijn. Dat krijg je sowieso omdat je niet tegen betere tegenstanders speelt. Maar ja. uh, we zullen niet met z'n op de aanval gaan, uh, gaan gooien. Dat is alleen maar duidelijk. Nee, wat, wat ik me dan altijd afvraag... Uh, dan wordt er gezegd, oké, okay, tegen die grote clubs... Dan, dan zullen ze wat verdedigend gaan, gaan spelen. Wat, wat zijn dan de clubs dat, dat, dat een, bijvoorbeeld een André Wetzel kan zeggen... nou jongens, we, ga, we gaan lekker aanvallen. Zijn dat, dat een kleine club... Sparta, Excelsior? Nou ja, het is duidelijk dat wij tegen, tegen de kleinere clubs zoals Excelsior, Sparta, Heerklassen, en zo'n clubs, dat wij daar uh, uh, met name proberen de, de punten moeten gaan halen. En uh, natuurlijk ook tegen, tegen alle andere grotere clubs, maar uh, met name tegen de wat kleinere ploegen. Maar het wil niet zeggen dat je gewoon uh, ook tegen zo'n ploeg zijn ook goede, goede tegenstanders. je zult niet met van alles zomaar uh, alles op de aanval kunnen gooien. Je moet dat toch uh, goed afwegen. Uh, de aanval. En, en, en ja, toch de verdediging is ook heel belangrijk dat dat goed staat. En uh, vandaar kun je natuurlijk gaan aanvallen. Nee. En uh, hoe leven jullie met als team naar deze wedstrijd toe? Ja, uh, je, je bent al zes weken met de voorbereiding bezig. En uh, zeker de laatste weken uh, leven je heel erg naar deze wedstrijd toe. Uh, uh, je weet dat AZ op het programma staat. En uh, ja, je, je weet uh, wat voor spelers zij natuurlijk hebben. Dus uh, daar ga je naartoe werken, hoe, je, hoe ga je je tactisch doen. En. Uh, ja, met name ook mentaal denk ik dat het, dat het morgen heel belangrijk is als je daar tegen zo'n ploeg speelt in zo'n stadion. Dat, het, uh, ja, dat je mentaal zoet uh, op de been blijft, en dan, uh, ja, dan hebben wij er ook wel alle vertrouwen in. Uh, het zal heel moeilijk worden, maar uh, we hebben er zeker vertrouwen in. Ja, wanneer kreeg jullie pas horen dat jullie tegen AZ moesten beginnen? Want eerst zou het SC Twente zijn en toen was het AZ. Ja, dat, uh, ik, ik heb, uh, in mijn vakantie heb ook uh, verschillende dingen gelezen, maar op een gegeven moment uh, ja, dan hoor je dat uh, wat het definitief geworden is en dan is het uh, AZ uit. En, uh, nou, je kunt natuurlijk uh, makkelijker treffen, denk ik, uh, de eerste wedstrijd. Maar van de andere kant, uh, ja, wat onze trainer ook gezegd heeft, je, ja, je, moet, het, je moet er toch naartoe. Dus uh, ja, ja. misschien kun je ze dan ook maar beter in het begin gehad hebben. En, uh, ja, we zullen het wel dan zien. Wel, wij, wij hebben ook een goede ploeg. Dus uh, ja, we zullen het wel zien morgen. Ja, dat, dat me inderdaad. Is, is dat, is dat uh, voor zo'n club, als, als jullie dan niet vervelend, die, die planning als ik dan kijk? Dat jullie echt in, in korte tijd uh, een Ajax krijgen en een, een AZ. Dat denk ik denk van jongens, hoe, hoe kunnen jullie dat plannen zo? Ja, maar ja, daar heb je toch geen invloed op. Dus uh, wij krijgen dat programma gewoon zo. En uh, ja, goed, daar moeten wij het mee doen. Dus uh, dan kun je verder wat terug moeten maken, maar het heeft toch geen zin. Dus uh, je, moet je, je krijgt ze je toch allemaal. Dus of je nu in het begin of, of op het einde, dat maakt verder voor ons ook helemaal niks uit. Nee. En het uh, de, de, de, de, de nieuws van, van de, de, de seizoenskaarten, dat die echt gewoon binnen binnen, nou, binnen een paar seconden helemaal eruit waren, Dat moeten ja, we het team als jullie dat ook is... goed doen. Ja, zeker weten. Ik bedoel, maar dat zag je op het einde van vorig jaar al met de met de elke wat een wat een, elke keer Het was bij, bij de kaartverkoop. En uh, ja, dat heeft toen, uh, dat, dat merk je wel dat het team nou ook uh, extra steun door krijgt door al die supporters. En uh, zeker nu als je met die met de dat je, dat je ziet dat die binnen no time uh, allemaal uitverkocht zijn en dat we volgens mij zelfs nog dubbel zoveel hadden kunnen verkopen als het moest. Of als het kon. Ja, voor ons is dat natuurlijk fantastisch dat er zoveel aandacht voor is. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen dat we daar wel veel steun van krijgen. Ja, je speelt toch dit seizoen tegen uh, oud teamgenoten, maar wie je vorig jaar gepromoveerd werd, noem maar op Ahmed Ami, Frank van Kouwen, uh, Willem, Willem Jansen. Hoe uh, leef je daar natuurlijk aan die wedstrijden? Ja, dat zijn natuurlijk wel leuke wedstrijden. Hè? Dus uh, daar komen die gasten weer tegen. En dan uh, ja, in het veld, uh, ja, dan maakt dat helemaal niks uit dat je dat je met hen gespeeld hebt, dat je dat je elkaar goed kent. Ik bedoel, dan gaat het gewoon puur om, uh, om de punten en dan, uh, ja, dan uh, interesseert dat verder niets. Maar uh, het is wel leuk natuurlijk dat je die gasten. Uh, maar van je voor had je natuurlijk niet gedacht dat je, dat je ze dit jaar tegen zou komen, want natuurlijk, eh, niemand had verwacht dat wij zouden promoveren, maar dat dat nu wel zo is, dat is, uh, dat is alleen maar leuk. Dus uh, na de wedstrijd een biertje met hem drinken? Ja precies, in, uh, <laughs> onder de wedstrijd gaat het, uh, uh, het hart tegen hart, zou ik maar zeggen, maar daarna dan, uh, kun je samen wel een biertje drinken, dus uh, ja, zo gaat dat. Ja, en in de beker hebben jullie Excelsior geloot, uh, tevreden met deze loting of hadden liever een ander team gehad? Nou ja, op zich wel tevreden. Ik denk uh, dat, wij daar, uh, dat wij daar zeker van kunnen winnen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik denk dat het wel een goede loting is. Daar komt wel heel positief over. Ja, tuurlijk. Maar ja, ik bedoel, uh, waarom zouden wij niet van Excelsior kunnen winnen? Ik bedoel, uh, ook, ook andere tegenstanders kunnen wij zeker van winnen. Ik denk dat wij ook een goede ploeg hebben. En uh, ja, Excelsior zal waarschijnlijk ook een van onze directe concurrenten ook zijn. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben er wel, uh, wel positief over ja. Hoe, hoe reageer je op, op de reacties bijvoorbeeld ook, ook van fans van goh, die, die aankopen die ze hebben gedaan. Er is, er is in het begin gezegd van uh, uh, geen, geen verdetten of, of, of afdankertjes. Hoe sta jij daar tegenover? Dat toch heel veel mensen riepen van ja, waarom niet die verdep, uh, verdetten, waarom niet die afdankertjes. Misschien dat, dat je daar juist met die grote namen uh, verder mee kunt komen. Ja, dat, uh, ja natuurlijk dat, uh, dat, dat, dat weet je. Maar je, bedoel, je kunt wel zeggen van we moeten allerlei verdetten halen. Maar ja, ten eerste VV heeft daar geen geld voor. Ik bedoel... Echt, eh, uh, uh, om het zo maar te zeggen. Die, de spelers die, die al veel eerdivisiewedstrijd hebben gespeeld, ja, die, die zijn gewoon eigenlijk niet te betalen voor VV. Nee. En ten tweede is het gewoon dat uh, ja, VV ook be bewust heeft gekozen voor een, voor een jonge groep met allemaal gretige spelers en uh, die zichzelf ook nog echt willen bewijzen in de eerdivisie. Hey, ja, dus ik denk dat, uh, ja, je kunt wel zeggen, van we moeten allemaal die spelers, uh, spelers halen. En dat hebben de mensen misschien uh, hoopt het ook een beetje maar als het niet mogelijk is, dan moet het op een andere manier. Hmm. Hey George, uh, morgen over, uh, over het stadion van AZ, het DSB stadion. Wat verwacht je van de sfeer? Ja, ik heb die uh, natuurlijk wel vaak op tv gezien, uh, de wedstrijden in dat stadion. Het is altijd wel een fantastische sfeer, dus uh, ja, dat is voor ons alleen maar uh, fantastisch om daar te spelen ook. Ja, als je eerlijk bent, waar staat VVV aan het einde van dit seizoen? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar uh, iedereen weet dat het, dat het een moeilijk seizoen wordt. Het zal echt, uh, denk ik, overleven worden. En, uh, de doelstelling is ook gewoon uh, handhaving dit jaar. En uh, of dat nou uh, ja, via de nacompetitie gaat of gewoon uh, uh, op de basis van de ranglijst, dat maakt verder niks uit. Maar het, het zal zeker moeilijk worden, maar we moeten ons gewoon uh, wel proberen te handhaven. Gewoon hetzelfde proberen als de klas, twee jaar geleden? Ja, in principe wel. En dan, uh, als je handhaaft, dan uh, kun je daarna misschien de komende jaren uh, proberen ja een stabiele Eredivisie club te worden, maar nu dit eerste jaar wil het echt overleven worden. Ja. ja, en persoonlijk voor jezelf, waar wil jij zelf over vijf jaar staan eigenlijk? Als het niet bij VVV is? Nou ja, ik, heb, ik speel al heel lang bij VVV en ik heb altijd in de eerste divisie gespeeld. En ja Wat eigenlijk niet verwacht afgelopen jaar, maar nu speel ik met VVV Eredivisie en dat is in ieder geval al eigenlijk een, een droom die eigenlijk uitkomt met, met dit clubje naar de Eredivisie. Ja, zeker en persoonlijk hoop ook. ik nu dat, dat ik dit jaar gewoon uh, dat ik het heel goed kan doen uh, voor, voor, voor VVV en uh, dat ik uh, ook samen met VVV nog, nog door kan groeien in de eredivisie, dat we eigenlijk een, een stabiele ploeg worden. Mm -hmm. En uh, ja, je weet het zelf niet natuurlijk als, als, als persoonlijk als voetballer wil je het hoogste uh, bereiken. En ja, of dat bij, voor mij bij VVV is of, of bij een andere club, dat, dat weet ik niet. Ja, jouw teamgenoten Nordin Amrabat die geselecteerd is voor Jong Oranje en uh, Sybe Blondel is voor Jong België geselecteerd. Wat vind je hiervan? ja dat is natuurlijk hartstikke mooi voor die jongens. ik, bedoel, uh, ik heb vroeger toen ik uh, toen ik 18 was of zo, heb ik ook een paar keer bij, bij zo'n jeugd uh, elftal gezeten en uh, ja dat is fantastisch om mee te maken. maar jongen, uh, ga je toch de Europese kampioen hè? ja ja precies. dus, uh, nou, dus voor die jongens is dat ook alleen maar goed natuurlijk dat je ook uh, zo wedstrijden speelt. En, uh, ja, ik denk dat het alleen maar fantastisch is voor, voor die gasten. Ah, ik denk dat je binnenkort wel een belletje van Marco van Basten kunt, kunt verwachten. <laughs> ja, <laughs> dat zou wel mooi zijn, hè? Ja, toch, je toch? weet het maar nooit ja, tegenwoordig, hè. Zen, zijn jullie trouwens ook al, al benaderd voor de nieuwe voetbalspelletjes? Want dat, dan wordt meestal alleen maar de eredivisie, uh, kun, je, kun je daarmee spelen. Nu worden jullie straks ook nagemaakt. Ja, dat klopt, ja. Maar daar worden Zeker. wij volgens mij niet voor benaderd. Dat, uh, dat gebeurt gewoon zo. En uh, hoe dat precies uh, in zijn werk gaat, dat weet ik ook niet, hoor. Maar... Dan kun je zo, uh, jezelf straks misschien bij Real Madrid uh, verkopen of zo. Ja, ja, dat... Uh, ja. Dat moet je wel leuk zijn, ja. Dat zou mooi zijn. Hey, morgenavond gaan we natuurlijk met heel Venlo uh, ja, uh, aan, aan, ergens gekluisterd uh, staan. Of aan de buis, of, of bij in café's, of teletext, Misschien, ja, ja radio, wat, wat minder misschien dan. DSV-stadion. Ja, of bijvoorbeeld in, in het stadion. We wensen je in ieder geval heel veel succes uh, morgenavond. En natuurlijk de rest van het, uh, van het seizoen. Dankjewel dat je de tijd had om even met ons uh, hierover uh, te praten op deze vrijdagavond. En uh, ja, ik denk als, dat ik namens heel Venlo uh, spreek, omdat om, je echt heel veel succes uh, te wensen oh, morgenavond. Oké, okay. oh, ja. Oké, okay, hartstikke heertje... ja, bedankt. Dankjewel en uh, we, we spreken elkaar nog, misschien. Oké. Okay. En we gaan nog klappen voor je, hè? Oké, okay, dankjewel. <laughs> dankjewel, George. Dankjewel. Hoi, hoi. Maar, ze uh, vertellen was dat ja, morgenavond tussen uh, de eerste wedstrijd AZ tegen VVW in de Eredivisie.